Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groep Afrikaanse regeringsleiders roept op tot een onmiddellijk en onvoorwaardelijk staakt het vuren in de Democratische Republiek Congo. Ook pleiten ze voor het openen van humanitaire corridors om de doden en gewonden te evacueren. Grote delen van Congo zijn de afgelopen weken ingenomen door een rebellengroep die al jaren probeert aan de macht te komen. Bij de gevechten zijn al duizenden doden gevallen. De oproep tot een staakt het vuren komt onder meer van buurland Rwanda. En dat is opvallend omdat Rwanda de rebellengroep steun verleent. Bij een grote demonstratie in München waren vandaag een kwart miljoen mensen aanwezig. Er werd opnieuw gedemonstreerd tegen samenwerking tussen de rechtsradicale AfD en de christendemocratische CDU-CSU. Samenwerking tussen die partijen was lange tijd uitgesloten... totdat CDU-CSU vorige week in het Duitse parlement de steun van de AfD gebruikte... om een meerderheid te krijgen voor een oproep tot een strenger migratiebeleid. Sindsdien zijn er al meerdere protesten geweest, onder meer ook in Berlijn en Hannover. Veel gebruikers van Playstation kunnen niet online gamen door een grote storing... Sinds afgelopen nacht ligt het PlayStation Network grotendeels plat. Inloggen is daardoor niet mogelijk... waardoor online games niet werken... en ook sommige offline games niet kunnen opstarten. Sony, het bedrijf achter de spelcomputer... meldt dat wereldwijd meerdere onderdelen van het netwerk zijn getroffen. Hoeveel gebruikers er last van hebben is onduidelijk. En voetbal dan? In de eredivisie heeft PSV opnieuw punten verspeeld. Thuis werd het 1-1 tegen Willem II... Eerder vanavond won Heracles thuis met 4-2 van Ahead Eagles. En in Amsterdam heeft Ajax bij De Vrouwen de klassieker tegen Feyenoord gewonnen met 2-0. Lange tijd stond het 1-0, maar 10 minuten voor tijd maakte Feyenoord nog een eigen doelpunt. Het weer vrijwel overal is het droog en bewolkt bij zo'n 3 tot 6 graden. Vannacht daalt de temperatuur tot het vriespunt. Morgenochtend bewolkt, in de middag meer kans op wat zon. tot dan zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort, en iedere zaterdag we van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje, het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste show, nieuws, de party update Dat natuurlijk de team boven beste plaats van de dansgroep. Het tweede uurtje, DJ Mauso met zijn Global House vibes. Straks in het de derde uur vliegen we helemaal naar Italië, met het beste van de club zei Italië met DJ Kaviskellen. En als opening horen we Mark Knight, samen met Oliver Lane. En samen de studio ingedoken en dit kwam eruit, Got A Man. ...oude hit uit de jaren negentig in een nieuw jasje gestoken. Onderweg natuurlijk een hoop lekkere muziek. Jouw warming-up voor jouw stapavond. En dat doen we met alleen maar mooie muziek. Onderweg zometeen Jackman Jones. It's a vibing, a vibing thing. In de Matt uh, Gillespie Deep Rhythm Remix. Uh, vorige week draaide ik hem ook al. En ik uh, kreeg positieve reacties. Moet je vaker draaien, dus bij deze. Maar eerst horen je nu op de radio Angelo Ferrari, Carl Eten, Andrea Monta met Moving Too Fast. Je hoort de Empire Remix. Ooh, you're moving too fast And I don't think it's right I'm not giving you my life Stage. The best new tracks in house, tech house and more. Jackman Jones met It's a Vibing Thing... in de Matt Gillespie Deep Rhythm Remix. Weet niet of jij op zolder bij papje en mam of bij open oma kan natuurlijk ook nog een mooie viool op zien staan. Dat is zo'n ding wat op een gitaar lijkt, alleen dan net iets anders. Het is wat kleiner en je zet het op je schouder. Nou, een Stravarius viool uit 1714 op een veiling in New York van eigenaar gewisseld. Voor ruim, let op, 11 miljoen dollar. Dat is omgerekend zo'n pak een beetje uh, 10,6 miljoen euro. Het zeldzame instrument zelf bracht tijdens de veiling bij het sorby's, uh, 10 miljoen dollar op. Maar er kwam nog ruim een miljoen aan uh, bijkomende kosten bovenop. De verwachting was dat het instrument tussen de 12 en de 18 miljoen zou opbrengen. Ja, vind het toch al wat voor een uh, ja, zoals wij zeggen als leken, voor een, uh, voor een instrumentje. De... Het verkochte instrument wordt beschouwd als een van de beste de violen die de Italiaanse instrumentenmaker Antonio Stravia Stradivaria opleverde. Stradivaria, zo heet die man. Het instrument heeft de naam uh, Yoga Ma gekregen naar twee van zijn vorige eigenaar: de Hongaarse violist Joseph Yogi en de Chinese violiste Si Hon Ma. De viool was in het bezit van een New England uh, Conservatorium of Muziek in de Amerikaanse staat Boston. En de Conservatorium gebruikt de opbrengst voor, voor de beurzen van uh, jonge studenten. En wie de nieuwe eigenaar is, dat is niet bekendgemaakt, maar over een paar jaar. Maar, uh, waarschijnlijk uh, wordt hij weer gefaald. En dan horen we wat die eigenaar was. Want dan wordt het waarschijnlijk weer in de naam verwerkt. En uh, ik weet niet of je fan bent van het uh, Milkshake Festival. Die heeft het optreden van Azalia Banks geannuleerd. De festivalorganisatie haalde zich de goede van bezoekers op de hals. Door de rapper aan te kondigen. Vanwege uh, transfobie uitlatingen die Banks had gedaan. Milkshake zegt dat er een fout is gemaakt. Ja, het is het uh, Festival. Ik weet het geweest Het is een heel gezellig feest. als je er verhoudt natuurlijk. Het is uh, transgender alles Kom je tegen. Letterlijk heb ik natuurlijk alles, allemaal gezellige mensen. En uh, ja, en uh, Azalia Banks die heeft daar uh, bepaalde uh, opmerkingen over gemaakt. Uh, dus ja, die zien ze liever niet dan op zo'n feestje. Dus uh, ja, ze zal niet komen optreden tijdens het Amsterdamse Festival. Uh, wat pakken we ergens in, in, in juli, geloof ik, uh, wordt het gehouden. Uh. Ja, ik sta op de agenda. <lacht> ik moet daar verplicht naartoe. Dus uh, ja, verplicht. Het is gezellig, dus... Uh, daar doen we het voor. Dus uh, ja, maar dan weet je dat ook. Ze, uh, ze wordt weer van de lijst gehaald. Want ja, ze is niet welkom op uh, transgender feestjes. Aangezien ze uh, ja, bepaalde meningen heeft uh, uh, ja, eruit gegooid. heeft uh, dus uh, homofoop en transfoop uitlatingen gedaan. En die vallen niet goed bij het publiek. En als je dan zo iemand op het podium zet... dan, uh, dan zeggen al die mensen we gaan ons kaartje weer inleveren. Want daar komen we niet voor. KVM Zand, want ik lul in veld te veld Muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond, wat dacht je van Smokey Joe en James Herbert. Feel real good. J Mario Zanfort the best beats, beats, beats, I mean, here, here at the Nightwalk main stage. Wandeling over het strand door de duin. En het centrum van Zandvoort voor de muziek van David Pijn, Vintage Culture en Rafaella met just stay the Night. En daarvoor uh, Yushi Inui met A Night in the Room in de season uh, Extended Remix. Zo wordt het even tijd voor de party update. Wat voor leuke feest er allemaal gaat op deze zaterdagavond 8 februari. In de komende nacht natuurlijk. Hè? Want die feestjes die, uh, gaan uh, gewoon door tot pakken beter uur of vijf uh, in de ochtend. Nou, zoals al dat beginnen we eerst even met de uh, Scape in Amsterdam. Moet ik even aanpassingen maken, want uh, Escape heeft uh, uh, uh, uh, andere lijstjes. Uh, ze staan niet op de lijst, waar, op de plek waar ze horen moet ik zeggen. Maar Vanavond uh, wekelijks feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. En dat feestje begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En uh, ja, achter de deks onze eigen Zandvoortse Raimundo. ook zal hem van de weken verbellen. We kijken of hij volgende week een leuke mix voor ons kan uh, uh, maken. Hier voor de tijd waar ik In ieder geval vanavond Raimundo. Hij doet de line-up in de Escape. En vanavond heeft hij meegenomen Pedro Michael. Michael Telousa. Dus uh, wordt een gezellig feest. Brainwash. Dat is natuurlijk, uh, ja. Eh, gewoon lekkere clubmuziek hè, house, uh, tech house, uh, alles komt daar gewoon voorbij. Hè. Dus uh, twee weken geleden had hij een setje dan. En... Oh, wow. Ik moet zeggen, bij Raimundo hoor je af en toe een beetje jeugdsentimenten doorheen. Die heeft af en toe echt van die knijters van vroeger. toen wij nog jong waren. dat, uh, dat je zegt van: wauw, dat is lekker. Dus vanavond uh, is Brainwasher in de Escape in Amsterdam. Er is we doorlopen komen bij Club Air. Daar is vanavond Throwback. Dat begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Throwback in Club Air. Dat is uh, hip-hop en RB. Iets andere muziek dan uh, in The Escape. En uh, voor meer informatie check de website afgekort thrwbck.nl of r.nl. Daar vind je ook die informatie. En nog een is encore in de Melkweg in Amsterdam. Begint er op de klok van middernacht in de Melkweg. En dat is de uh, home of hiphop, R&B, Afro en Dancehall. Moet er even duidelijk bij zetten. Niet alleen hiphop en R&B, maar ook Afro en Dancehall. Dat hoort er ook bij. En voor meer informatie check de website. Aan elkaar geschreven AncourAmsterdam.nl of melkweg.nl. Daar vind je ook genoeg informatie. En de line-up is een ander van Churlijssel, Prime en Lee Mills. Vanavond dus uh, encore. Wekelijk feestje in de melkweg. En nog een wekelijk feestje wat uh, 9 van de 10 keer... op een of andere manier uitverkocht is. Ik weet niet uh, wat je doet op je zaterdag... als je om 1 uur s middag zal... Uh, daar een feestje gaat. Ja, op zich best gezellig. Maar uh, hè. in de thuishaven Pampot, Luigi Madonna en Avision en more. middag om 1 uur begonnen. Duurt het duurt dat vanavond 11 uur in het thuishaventerrein. En dan hebben ze tegenwoordig uh, de weekenden ook overdagfeestjes, In de nacht en overdag en overdag vandaag uh, techno En voor meer informatie check de website uh, thuishaven.nl. Met onder andere Pampot, Luigi Madonna, Avision, Myra, Samo en uh, ja, de rest ga je daar allemaal meemaken. Dus uh, hè, in de thuishaven in uh, Amsterdam het zit naast A5 aan je, je Sloterdijk. Ja, mijn muis doet even niet wat hij wil doen. <laughs> Thuishavondtrein op de Contactweg in Amsterdam. En tot is over een korte party op de hele met muziek. Want daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. De warming-up voor jouw stapavond. En dat doen we nu met Gara's, MF Productions en AGB met Loomster.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 Much affection in the mind, in the body, in them souls and things. How you touch me, I love it. Those and things. How you touch me, I love it. Those and things. How you touch me, I love it. Love Those and things. How you touch me, I love it. Love Those and things. How you touch me, I love it. Love Those and things. How you touch me, I love it. and things. The a Nightwalk May stage. The home of house music and awesome vibes. ...en Lazarus Man met Dutch. Zo wordt even tijd voor de Nightwalk Ten, welklaag zijn er erg populair in de clubs, op de streams... ...op de indoor festivals en natuurlijk in de clubs en op de radio. Deze week op 10, Mark Knight en Onniverleng, audio's openingen met Got A Man. Op 9, Borai en Denim Audio met uh, Make Me in de Frank Dweezo remix. Op 8, Nick Van Julie en Robert Courtois met Set Me Free. Op 7, David Pang en Ravella. Just stay the night. Op eats everything met Upside Down. Die zwaar aan het zakken. Helaas niet op nummer 1 gekomen zoals ik gehoopt dat weken geleden. <laughs> Op vijf deze week Another en uh, Kaboosha Oriental met uh, Falling Feels Like Flying. Op vier, Pasha met Too Cool To Be Careless. Die blijft er al heel lang. Of die staat er al heel lang in. Nou ja, sowieso uh, staat er lang in. Op drie, Prospa en Raw met This Rhythm. Op twee, Hot Sins uh, 82 met, uh, van, uh, van, van, van Prank. Met Prunk, moet ik zeggen. Het plaat heet Prunk. En hun heet uh, Hot Sins 82. Het nummer heet officieel uh, Heat. Ja, ik, uh, <laughs> ik zie weer alles door. Jongens, iets meer de bier. Doe maar alcoholvrij. 0.0. Dan gaat het beter. Deze week op 1. Nog steeds op 1. Niet van de nummer 1 positie te verdrijven. Op een of andere manier redden ze het allemaal net niet. Uh, een oude gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken. The Adventures of Stevie V. In de remix van Parshaw met Dirty Cash. Money Talks. Nou, die heb je al zo vaak gehoord. Ik heb al muziek. As it Harry Hoy je met Hands Up. on the night walk main stage. stage. En Seb met Let It Flow. En voor Angelo Ferrari. En uh, Pietro uh, Overjack met Like Honey. En tot zover ook dit uur van de waar ik niet getreurd. Zometeen het nieuws. Als je erop zit te wachten. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House 5. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de club. Zijt Italië met DJ Gavis Kelly. Een je achter met Jay Vegas. Met Happy Days. En de klasse Mix. Ik zeg tot zometeen na de break. Today Night, your dance night on ZFM. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.